Wij beginnen de zogerles 242, op de pagina Kuf Zadi 199. De tekst van de zoger zelf, de regel 5: God Res Vidaghova de Hahu nachas kadma. Geber litata, wit parish leela. Ova Ginkagh, de volgende pagina, rees 200, de eerste regel, garam, ma de garam le alma. Punt. Het is een geweldig, geweldig geheim wat hij ons nu vertelt eigenlijk over, de, eigenlijk over de eerste zonde. En deze zonde wordt steeds herhaald. En het corrigeren uh, van de, de correctie van deze zonde eigenlijk in elke toestand brengt de reding. De vorige, dus onze oorspronkelijke pagina. Uh, de vorige pagina, dus de regel 5. Goed, goed, opletten wat je nu vertelt. De wereld kent dat niet, absoluut niet. Nergens kan je dat terugvinden. In geen religie wil ik het dan ook. Niemand kent dat Dus probeer dat te doen. De redding ontvangen we hier in de zorg ja het komt niet van buiten reding komt niet van buiten onthoud het erg goed geen reding kan komen van buiten geen reding kan komen van het uh, bijwonen van welke me mes missen messen. wat dan ook welke uh, mis weet ik veel wat allemaal, wat allemaal zeiden dat allemaal niet uitspoken het helpt niet een beetje gezelligheid, maar dan de mens gaat weer, he, weer eh, zondigen, gaat weer alles naar de knoppen. De reden vind je niet buiten jezelf en niet bij al die uh, organisaties, wat dan ook. Alleen binnen jezelf en je moet je zoeken achter deze letters. Niet in Latijn, niet al die andere, andere talen. Prachtig, mooi, maar geen redding. Redding kan alleen maar komen achter deze letters in de zoger, uit de zoger. Eh, neem je dit op in jezelf en dat gaat de wonderlijke, wonderlijke transformaties maken in je ziel. Uh, geen oud-testament redding geeft, geen nieuwe testament redding geeft. Men begrijpt niet dit, nog dat. Alleen hier in de zoger, de zoger die daar moet je pitpeuterig zitten, in, de, uh, achter die lettertjes zoeken, Verlangen ernaar, dat is het ware gebed. Het ware werk begint met de zorg. De regel 5. Ot Resh Jude, 210. Vida Chowa de Hahu kadma, En dat is de zonde van die eerste vroegere slang. Ja, die slang die Gava en Adam heeft uh, uh, verlokt. Gewaar, Gaber, letata, wat deed hij? Wat heeft hij gedaan? Hij verbond beneden, weet paris le leele, en bracht scheiding boven. Als wij dat geheim begrijpen, zullen we begrijpen wat hij nu hier vertelt en straks in de Hasulam, dan verkrijgen wij een geweldig stuk redding, maar dan moet je wel toepassen in elke toestand van je leven, dat steeds vallen en opstaan, doet er niet toe, maar steeds toepassen dat wat je leert hier. Het moet niet zo zijn als die woorden die vallen in een uh, grond dat uh, uh, geen dikte heeft, geen diepte heeft. Dat, die dat de andere kant die komt gewoon uh, die woorden ophalen en na het beluisteren ervan. Dat dit weer verdwijnt, als het ware, uit de, het innerlijk van de mens die dat gehoord heeft. Maar je moet wel steeds verdiepen in jezelf, jouw grond. Grond betekent verdiepen, betekent de diepere grond, betekent steeds dieper in jouw kilim te komen. Om in daar die woorden gaan ervaren, diepste, diepste, diepte van jezelf. Want men kan ook. Horen alleen maar, alleen maar woorden met zijn hoofd, en dan blijft het alleen maar in het hoofd draaien, en dan gaat het erg licht, omdat het nog geen, die kwamen nog niet tot het vierde stadium, die woorden, die woorden zijn niet jouw geworden, niet, geen, niet tot vlees en bloed zijn geworden. Niet handjes en voetjes hebben gekregen. Daarom vervliegen ze. Uit het hoofd gemakkelijk. En dan de mens gaat verder. Wederom. Zondig en zondig. En dan gaat hij weer horen die woorden die hem. Eh, verlossing. Redding brengen. Ver, uh, vervulling brengen. Geluk brengen. Nee, hij Wederom. Hij brengt die niet. Diep naar binnen in zijn keniem, en daarom vervliegen zij weer de regel 5. We daar, en dat is de zonde van die eerste nagers, van die eerste slang. Wat deed hij? Geber letate hij verbond beneden en bracht scheiding boven. Over de volgende pagina, rest 200, de eerste regel. Garam, ma de garam, le mala, le alma, sorry. Veroorzaakte hij wat? Hij veroorzaakte aan de wereld. Nou, wat hij veroorzaakte aan de wereld? De dood. Punt. Eén. Na de punt. Begin. De iets tarig, le Tata, ole cabra le eila. En nu geeft die ons eigenlijk de redingsformule in hoeveel zes woorden? In die zes woorden, eigenlijk hebben we geleerd zoveel. Zoveel lessen hadden we gehad, herinner je nog, hebben we altijd gesproken over de redingsformule. Hier staat deze redingsformule, in het meest globaal, in de meest globale bewoordingen, in deze zin, zelfs niet eens een zin, alleen maar een, een zinsnede. Verder nog, na de laatste komma in de regel 1. Unehura, twee ukmait, drie leid le eila Bachibura khada, leid aghda levatar ba ahlu ba sa, drie le misitra bije ja, dat is hier is gegeven, de formule, de reddingsformule, in elke toestand, die ons redt, deze houding die wij aannemen, van het onreden. En dat, dat wil zeggen, daardoor dus verkrijgen wij het leven. Eén, na de punt. Begin, drie, stijgen, nu komt die, let op. Begin de iets sterriglij afraschale tata, omdat men dient scheiding maken beneden, ole Gabral en verbinden boven. Dus omgekeerd van wat die slang suggereerde aan Gawa en Adam. uneura ukma en het zwarte licht, twee, het stare licht ach, dient men te verbinden, en eh, een maken, dus verbinden, boven, baghibura gada, in één verbinding. En vervolgens, eh, te maken en, en vervolgens eenheid te maken, beneden. En vervolgens eenheid te maken, bagloze in haar leger, bij je met die eenheid. Drie. En haar, deze leger, dit leger, in het hele getal, of in het Aramees is het vrouwelijk, brengen scheiding, scheiden haar van de sitrabisha, van de... Uh, Kwade kant, eigenlijk, dus ook, eigenlijk van de onreine kracht. We keren terug naar de vorige pagina. Hasulam. De linker kolom. De regel 17. We da, de ha, we En dat is de zonde van die, ja, van die slang. En dan zegt hij gewoon, we goele, enzovoort. Ja, probeer alles geven wat je kan. Want waar kan je zoiets vinden? Waar kan je vinden de reding in je dagelijks leven anders dan hier? Vertel mij. Nergens. Daarom. Je ogen, oren, ogen open doen, oren toespitsen en luisteren en proberen te horen. Zeventien na de punt. We zeggen: Het achttien hanachas hakadmoni. Shemachaber lemat. Venifrad Lemala. 19. Omishum ze. Hier de eerste koma weghalen, alsjeblieft. Ik zal het weghalen. Die koma. Na het eerste woord. Garam maash garam elaulam. 17. We zeu het aan nachas akadmonie, en dat is de zonde. 18. Van de vroegere arts nachas, arts slang. Vroeger mata welke slang? De eerste, de vroegere slang, arts slang, zoals ik hem genoemd heb. Zo die verbind, die verbindt beneden en scheidt boven, brengt verbinding beneden en brengt scheiding boven. 19. En daarom, garam mashe garam, en daarom veroorzaakte hij wat, datgene wat hij veroorzaakte aan de wereld, dood, ja. כי geet zich heen twintagh le gafriedle mata u le haber le mala we ora schor 21 hu amau goed tsarih 22 be giboeren ga Shetitahede Acharkach. kach. Be't ze wa'eha. Be'ehuda. Drieën twintig. Frida want men dient. Twintig. Lahafrid le dient juist te scheiding brengen, beneden, let op. En verbinden boven, <laughs> om dat te begrepen, omdat, uh, hier heb je een natuurlijke, een eenvoudige wijsheid voor nodig. Heel andere wijsheid dan, van de wijzen. Die wijzen, die hebben deze wijsheid niet. Zij, die mede, die wijs, wijs zijn, met die boeken schreven ze. alles wat je wil in de wereld, zij kunnen het niet vangen. En hier staat eigenlijk de hoogste, de hoogste wet van alles, de pr het principe dat eenvoudig en tegelijkertijd ongrijpbaar is te begrijpen, maar, maar ligt wel voor de hand om het op te nemen en te volgen, op te volgen, te doen. Kies regim le afrit lemata, want men dient eh, scheiding maken beneden nog een keer en verbinden boven. Ze gehoor, en het zwarte licht 21 hoe maar goed dat mal goed is. Zal leeg dole malen dient men te verbinden boven bij pijn aan de zeer en pijn 22. Mag je boeren gaat in één Verbinding. het zodat opdat die zou zich vervolgens verbinden. Einmaken. maken. bereiken met be be be met haar leger. bij je goed in eenheid? Ola Frida Mitzadara, en om haar te scheiden van het kwade kant. Uh, 24 Pirouche, eigenlijk. 24 na de punt. Die a'yichut'shelam shachat garle zon, 25. is het zo otan lemakum die 26. zijn, en de ouders die hier zijn, de ouders die was mit yargim snehen vaziran pin de volgende pagina 200 eerst rechter kolom wasulam mos pia garmi aba el hanukva amela beshit leim hier in deze zoge rebbi Onthulling van de zoger. Ja, er zijn momenten wanneer het verhulling nodig is om ons. Een stukje zoger geeft ons iets wat informatie die in verhulde vorm is. Om maar omwille van de, de onthulling. Maar hier hebben we onthulling helderheid. En daarom moeten we erg het dankbaar gebruik maken. De, we keren terug dus naar de oorspronkelijke pagina, 199, direct de linker linkerkolom, de regel 24, naar de punt. Ki ha'yigo de shelam shagat gar le zon, want de eenheid van het aantrekken van de gar naar de zon, de, de hoogte licht van de gadluut naar de zon. Zeer dat binnen ook wat 25. Hoeraak aligem shamarimutam namakum abobimaat. Is alleen maar let op. Alleen maar slechts of alleen maar door. Doordat men ze doet opstegen naar de plaats van de abba en ima. 26, de Welke plaats van de Abba en Ima, hun standaardplaats, uh, is boven de chase van de Arihantin? Shase ba Aba, Waarbij dus, bij deze opsteging, als gevolg van deze opstijging van de zon naar de hoge, hoge Abba in Ima. Deze hier en Pien voegt zich samen aan Abba. En wij, wij zeggen dat, dat hij bekleedt Abba. Want wij weten dat als een lagere komt naar een hogere. Dan bekleedt hij het hogere niet. Dat hij wordt één daarmee. Duidelijk maar dat, want dat hogere blijft uh, binnen als het ware die lagere belendende die opgestegen was naar die belendende hogere. En schijnt aan die lagere die is opgestegen naar zijn niveau, naar het niveau van die, van het hogere. En dat is wat hij zegt, dat door deze opstijging van de zon, naar de plaats van de abou-ima. De zierenpien is samengevoegd aan abou, oftewel bekleed abou. Mannelijke, mannelijke. En vrouwelijke, vrouwelijke. Waar de kiva, oftewel de nukwa, is op is samengevoegd aan ima, aan de hoge ima, oftewel bekleed ima en binnen haar. Straalt ima en binnen de zeer straalt Abba. We aas met jachadim en dan verenigen zij zich beiden. Ja, zie je dat wat hij zegt ons, pas dan zeer en ook wat verenigen zich. Niet op hun eigen plaats, onder de chazee van de zeer Sorry, onder de haze van de arich anpin. Maar altijd boven de haze van de arich anpin. Daar is de kosher verbinding. En niet beneden. Waar ze hier anpin, maar spie en de ze hier pin. Ja, binnen ze hier anpin is nieuw. Aber. En dan daardoor de ze hier nu in deze toestand, verheven toestand, die geeft gar van Abba, de volgende pagina, de eerste regel, de rechterkolom, aan de noekwa, welke noekwa bekleedt Ima, ja, de noekwa die bekleedt Ima, binnen haar is Ima, dus ze zien, die bekleedt nu Abba, binnen hem schijnt Abba, en Abba schijnt dan uh, in hem, dan hij hey, verkreeg deze scheen, schenen, dat schenen van Abba, en die geeft dat aan Ima, sorry, aan de noekwa, die bekleedt Ima. In haar schijnt ook Ima, en daarom beide zijn ze geschikt nu boven om deze eenheid te maken, en dat is de kosere eenheid. Duidelijk, precies hetzelfde wat, wat ons aangaat. Wij moeten ook op dezelfde manier doen ook eenheid beneden, niet trekken, niet de eenheid van de Zerentine um, uh, doen beneden. En we kunnen zeggen bij ons, in, bij de mens kunnen we zo'n plaats zeggen, dat boven de gezee kan je zeggen, dat is... Ze in en onder de hazee is de noekwa. Dus die moet ik dan verbinden, niet op de plaats de, de waar zij zijn, maar moet ik eerst van binnen beweging maken naar, naar boven, naar het niveau van mijn tien sferot, die heet uh, Abba en Ima. En daar ze ook aan hen laten maken. En dan ga ik dan via de middelste leid weer brengen dat naar beneden. Dat is een kosher manier. Waarbij het leven blijft bruisen in jou. In plaats van te op een onkoschere manier, zoals de eerste eh, nagers, die de aardslang, heeft dat in de wereld geroep, eh, tot in de wereld heeft dat geïntroduceerd door eh, de zonde. Van Adam en Gauwen. Maar dat was natuurlijk die. Wat zij hadden gedaan, zij hadden dat gedaan hier beneden. Dus geestelijk, let op. Uh, wat zij hadden gedaan, ge geestelijk hadden ze het gedaan beneden. Daardoor kwam dood in hier op aarde. Duidelijk. Daarom ook hier op aarde, let op wat ik, wat, wat ik zeg. Daarom ook hier op aarde geen mens meer. Goed opletten wat ik probeer te zeggen. En probeer dat aan te nemen, wat ik zeg, rechtvaardigen en dat fixeren in je hart. Daarom als gevolg daarvan ook geen mens hier op aarde kan ook aardse zivouk maken, ook, laten we zeggen, geslachtsgemeenschap ook maken, zonder dood als gevolg te hebben, als gevolg van die... Zo'n geslachtsgemeenschap Die dus. Na. Op de manier wordt gemaakt. Zoals de slang heeft dat. Uh, aangeset. A Adam en Gavad dat te doen. En ze hebben dat wel zo gedaan. In plaats van. Te doen ook zivuk. Aardse zivuk. Materiële fysieke zivuk. Op de manier zoals. Hashem heeft hem opgedragen. In zijn. In zijn. Opdracht in zijn mitzwa, in zijn uh, voorschrift, wat Hashem heeft gezegd aan Adam, dat uh, van alle bomen mag je eten, van de eh, ganeden van het paradijs, behalve dan van de boom, van uh, kennis van goed en kwaad, betekent niet beneden mag je dan eten, is zivug, dus je ja, mag niet beneden maken, eh, zivoek. En dat is deze, beneden, dat is dan wat hij zei, wat hij eh, geestelijk gezien was: dat beneden deze eh, boom van goed en kwaad, van kennis van goed en kwaad. Duidelijk. Dan, en maar omdat zij werden verleid, omdat, ze, natuurlijk, waarom werden zij verleid, om de, niet waarom, uh, het was aantrekkelijk natuurlijk beneden dat te doen, waarom is het aantrekkelijk om dat te beneden, beneden te doen, omdat, ja, de hele bedoeling is om al die glorie, al dat licht van Hashem te brengen hier op aarde. Maar, Daarom eh, dachten zij dat zij op deze manier inderdaad eh, de gmartikun zouden bereiken daarmee, dus de volmaaktheid enzovoort, brengen de volmaaktheid hier. Maar Hashem wist waarom hij dat zei, waarom Hashem zei tegen hem niet, niet hier op aarde, niet eten van de boom, van de kennis van, van kennis van goed en kwaad betekent geen zwoeg maken hier op aarde beneden op deze manier let op want daarvoor hadden zij wat Adam Adam en Gaba. hadden zij dan niet daarvoor ook gim gemaakt natuurlijk hadden ze zwoegiem gemaakt vanaf zijn, vanaf hun ontstaan hadden ze zo -gim gemaakt en zij hadden Zivugim alleen gemaakt boven, duidelijk. Zij hadden, op welke manier Adam en Gawa maakten Zivugim? Om de manier dat zij eh, van Gazijn naar boven. Dat zij eh, boven hadden eh, Zivugim gemaakt. Boven betekent, hun geest was niet naar beneden gekomen wanneer zij ook... Fysiek, wat ik nu vertel is het uh, materialisatie, maar dat jij ja, het kan goed begrijpen en plaatsen in dat context, dat jij kan ook voelen waar ik het over heb. Dat zij maakten Zivuk normaal voordat zij geen zondigen, dus op de zesde dag van de schepping. Dat zij maakten Zivukim eerst op, op een koschere manier, hoger, dus boven de geschef. En dat betekent dat hun geest was boven de chazé. En wanneer zij zondigden, wat deden zij? zij hun ziel, als het ware, de krachten, die geestelijke krachten, van, uh, uh, dus die trokken zij naar beneden, naar onder de chazé. En dat was verboden door, van Hashem om dat te doen voor, de Shabbat, voor het aanbreken van de Shabbat, want Hashem was van plan om dat op de, op de zevende dag, wanneer Adam al die correcties zou vervullen, alle voorbereidingen, dan zou hij op de Shabbat uh, de gmaartje bewerkstelligen. Dat, dat, dat is dus natuurlijk niet één dag zoals wij dat meemaken hier in deze wereld, dat het in zeven dagen, zoals wij die kennen, dat dat de bedoeling was. Natuurlijk was het ook niet in zeven dagen, zo so in zeven dagen, hoppelop en zou, de, zou ook martiekoon zijn. Maar er wordt gezegd, dat één uh, dag bij Hashem is duizend jaar van het aardse leven, ook dat is geestelijk gezien. Want bij betekent één dag. Als duizend, duizend, waarom duizend, duizend? Dat is Abu Ima. Wie heeft de wereld gemaakt? Abu Ima, ja, we hebben dat geleerd. Elohim, de naam Elohim is en Ima. En Abu Ima hebben getal duizend. Nou, dat zijn de zesduizend, zes tienden van de Abu en Iman, die hebben de zes tienden, dat zijn de, hun kracht is de zes van, dat is die zes dagen van de schepping. Maar Adam en Gawa deden eerst ziwuk, ook de aardse ziwuk. Duidelijk, want zij, er wordt gezegd over haar, dat zij waren naakt en zij waren, en zij hadden geen schaamte. Duidelijk, zij hadden, eh, Midrash vertelt ons dat, uh, voor de zonde, voor het, deze zonde, die dus de wereld die, waar we het over hebben hier, dat zij, ze maakten ze ook overal, ja, ze hadden liefde, uh, voor elkaar, en, en het was, het was een pure, op een pure manier, waarom? Omdat, zij deden dat, op de manier, dat hun gedachten waren zuiver, let op, zuivere gedachten, betekent, uh, zij brachten het boven. Uh, zelfs wanneer zij ze dat fysiek deden. Hun gedachten waren verheven. Verbonden met Hashem. Zij vervulden de uh, mitzwa. Het voorschrift van Hashem. En daarom schaamden zij zich niet. Zij voelden geen, geen zonde. En daarom... Uh, Maakte ze ze en dan weer ze en na een ze was er geen uh, verlamming zoals in deze wereld, is het na een ze is het relaxen, en dan is het, uh, die man die ligt dan het plat, ja, of een sigaretje, en maar dan allemaal al zijn krachten zijn naar de knoppen, uh, zijn Creativiteit, hij heeft hij prijs gegeven met zijn creativiteit, Wat hij moet creatief zijn in de wereld, was hij creatief in al die, die performance van zijn seksuele daad, en dan ligt hij dan, en het einde is er al, de zonde is geschiedde. waarom? Omdat hij bracht zijn geestelijke krachten, zijn naar beneden en met beneden heeft hij dan gebruikt ten behoeve van zijn zivouk in plaats van op de kosher manier te doen, zoals voor de zonde eh, deed de mens, dat zij maakte zivouk en werden niet moe daarvan, duidelijk, werden niet moe en werden niet eh, Daarna hoefden zij niet naar psychiaters te gaan. Daarna hoefden zij niet uh, allerlei ellendig voelen zichzelf ten opzichte van elkaar. En dan uh, dag, dag zeggen enzovoort. Allerlei die wij zien in deze wereld van die aardse uh, liefde, waaraan altijd een einde komt. Bij het begin van de beste liefde al... Het einde is al voorspeld. Duidelijk, altijd, er is geen, nooit is een liefde hier geweest, alleen natuurlijk in de mooie, in mooie films, en uh, mooie literatuur, enzovoort. Maar de rest is altijd ellende, want men weet niet dat geheim wat we hier behandelen, nu hier, op dit moment, dat men boven, men dient deze woek, boven maken, want de mens, man en vrouw hier, als het ware fysiek, kan je dat ook vertalen, net, is net zoals bij een mens, boven en onder de gezet. boven de is het mannelijke, onder de gezij, is het vrouwelijke. Dus, zowel een man als een vrouw moet zich voorbereiden, om op, op de manier dat die geestelijke krachten blijven, boven de gezee, niet onder de gezee. Dat kan je ook terugzien in, de, uh, het zinnebeeld van dat, in de, de Joodse traditie, natuurlijk dat het, dat het werkt absoluut niet, maar het is wel, zit uh, inge, ingeankerd in de Joodse traditie, bijvoorbeeld. Dat, uh, het is geestelijk natuurlijk, maar dat wil niet zeggen dat zij ze, dat we, dat ze weten wat, wat, waar we het over hebben. Ze doen het ook op, dat, op, dat, op dezelfde rotte manier zoals alle anderen dat doen. Omdat ze weten niet hoe... Ze alleen maar dat fysiek vervullen ze wat de Tora zegt. En ook dan is het nog op een heel primitieve wijze. Dat een man, dat een vrouw moet gaan naar... De vrouw gaat naar een... Uh, uh, naar de mikwe. Ja, ze gaat zich helemaal schoonmaken. Van tot, tot een haartje toe. Alles perfect schoonmaken betekent betekent niet zozeer fysiek als haar gedachten, dat zij kosher maakt zichzelf voor een zivug en hij ook moet speciaal zichzelf instellen, op de manier dat, hij, dat zij dan uh, bij voorkeur vrijdagavond, voor de Shabbat, wanneer alles uh, boven ook, zeer het binnenukwa in zivug komen na de middernacht, eh, dat zij dan ook de Zivuk maken, waardoor Zivuk wordt eh, kosher, waardoor ook de fysieke Zivuk, als zij dat doen, eh, brengt niet die zonde met zich mee. Duidelijk, dan betekent dat zij... Eh, Voelen dan na zo'n zwoeg niet, niet de schade die dan, eh, zoals gevoeld wordt, na een onreine zwoege, die gemaakt wordt beneden, waarbij de A ook de geestelijke krachten beneden naar beneden getrokken worden. En zo, dan heb je gewoon op een een beetje platte manier, op platte manier en dit bedoel ik dan, op een goede manier, maar plat bedoel ik dan, uh, materialisatie, van wat hij ons nu vertelt, dat jij het gewoon aan je tand voelt, als het ware, wat, wat wij, waar wij het over hebben, en, ook hier op aarde, dus in elke toestand kan het zo zijn, dat de mens, zelfs niet, zelfs niet, wat aangaande is dat deze zwoek fysiek, wat een mens doet, een geslachtsgemeenschap, maar gewoon in elke toestand, dat een mens in zijn fantasieën of wat hij zelf allemaal ziet, dat hij kan ook ziwoek maken zonder gewoon zitten hier op een terrasje. Hier uh, in Amsterdam, hier waar ik zit, bijvoorbeeld hier bij de Hoppe, in het centrum, in het hartje Amsterdam, Iemand kan zitten daar op het terrasje, een biertje drinken of zelfs een mineraalwater op het spuiel en zivogie maken op een onreine manier. Dan, hij doet niets, hij zit zo keurig daar uh, met een stropdas na zijn werk, een bankampleurier bank, bank, uh, of zo. Hij zit daar netjes zo na zijn werk genieten van het zonnetje. En kan ook gewoon in zijn eentje, dan met zijn gedachten, trekt hij dat al, die dingen naar beneden, en mag je dan z'n ook? beneden en de zonde van de slang is uh, een feit. Dus het is absoluut hoef niet wat ik, wat ik jullie vertel, maar zodat jij begrijpt. Dat in elke toestand opletten om te doen, wat hij ons, hier, wat wij hier nu leren, in deze, geweldige, zoger, om, wat hij zegt ons, uh, om, de, om, scheiding te maken, beneden, oftewel, losmaken, beneden, scheiding, uh, beneden maken, en, verbinding, boven, scheiding betekent, geen zivuk, geen zwoek beneden, maar wel, ben, maar zwoek maken boven. Wanneer ze hier aan Pienenukwa, dus jouw man die dan opsteegt naar jouw ze hier aan Pien en ook, en die, dus die uh, opstegen naar de Aba en Iba en Darpa, dan, Darpas, maken ze zivuk, Want dat is de dat is een dat leven brengt, in plaats van uh, een zondig ziewoek dat dood brengt. Dat was even een kleine introductie. De regel 4. Naar de punt. Waarom, hoe, in Jan Aro. Vijf. 5. zeeuw achet, shel etz hadad. A sharanachar ze zekadmoni, he via aliado, leolam. Vier nader punt. Wat aam hu, ar, aenyana en de reden daarvan is een, een lang onderwerp. Womeren hij zegt, de zoger, de regel hada. dat dat is de zonde van de boom van uh, de kennis van goed en kwaad. Ashera Nagesha Kadmoni, toen, dat, of je dat zeggen, dat de eerste slang, de aardslang, toen de aardslang zes, hevi aljado, dat door hem werd in de wereld dood gebracht, letterlijk vertaal ik het, punt hier sit zeven et adam en hawa ייחוד ihut ze le tata ba makom acht zo shelamata mi khaze de arir anpin shai Sho Muhammad nifsaka niets, als hij vroeg aan de babboe iemand in Kadma. Elf. Ik ben lichter dan dat. Leila. Uwagin in kach, twalig, garam. Ma de garam lealma. Ki etazon dertin azon dertin gar benukva letata. Bimikoman. Sche im ze. Garam ma de garim De ainu. Vijftien alleiem, mita. Vijf tien, alleiem, mita. Vijf tien, de it paresle eila zestien. Ze garam lahevsek. Aziwo, babo en de Shahim, die blivnei aula. zon verandert, die in de zon verandert, die in de zon verandert, die in de de Kiet vindt hem met parshim, teken met leghashpij en ze besluit gedey eenentwintig. Schelooj erat haar chef les Punt. Ik weet niet meer al waar we zijn gebleven. Ah, boven in de regel zes. Kijk nou vanaf de regel zes tot hier is één. Lange zin, tot 21, en het loopt als eh, zo vloeiend, golvend, zacht, krachtig, dat dit absoluut geen hinder, ik on on ondervind absoluut geen hinder, en geen noodzaak om het, geen hinder van die lange zin, en absoluut geen nou, om het te verkorten, om ergens een puntje in te laten. Dat is de genie van deze goddelijke eh, judaarschlecht. Na hem is nog niet niemand gekomen. Uh, dat was ergens in, uh, wanneer was hij, uh, ergens uh, 53 of zo, so, 55 geloof ik, is hij, is hij overleden, zo ongeveer, 1955, wat is het nou? 50 jaar, half eeuw pas dat hij leefde nog, er is geen ander van dat kaliber, Er zijn alleen, Kleintjes allemaal en allemaal, maar geen één was na hem die uh, het daadwerkelijk uh, waard was, wat hij uh, ons heeft nagelaten. Zes na de na de punt. Dus die, ja, die zegt hij dat, hij noemde dan die, de zonde van die, de boom van kennis van goed, goed en kwaad. Waardoor die slang bracht dood in de wereld. Let op, wat betekent dat? Zes. Kihisit et Adam wa Hawa want hij verlokte, nee, verlok want hij, ja, dat hij verlokte uh, Adam en Hawa, en zijn vrouw Gawa, zeven lasot, hier goed, let op, om deze eenheid te maken tussen Zeriampin en Nukwa, letata beneden. Maar de azoon op de plaats van de zon, dus op de plaats waar de zon zijn, normaal, acht. Shalemata mi chazé de Arihantin, wiens plaats is onder de chazé van de Arihantin. Het is nog meer dan onder, nou, maar in ieder geval, wat hij bedoelt, het is onder, in ieder geval onder de chazé van de Arihantin. Het is ook nog uh, onder de taboer van de Arihantin, maar voor hem is het belangrijk dat deze. Afmeting van de Gazé onder de Gazé van de Arihantine, dat is hun plaats. Daar zijn, zijn ze. Shari Ze dat daardoor, Garam Gam Le Ele, maar kijk nou wat je zegt. Dus. Dat daardoor, door deze eenheid, wat zij hebben door deze Zivouk gemaakt, uh, zonder Zivouk, wat zij hebben gemaakt, Onder de Hasee van de Arikantine, dat daardoor, pagam gamle eila, bracht hij ook, euh, bracht hij de schade ook boven, a negen, ze, waarom? Dat daardoor, vanwege dat, vanwege deze ziwoek beneden, tussen Adam en Gava, stopte ook, werd opgehouden, de Zivuk, ook van de Hoge Abba en Ima. Maar waarom moest Zivuk dan ophouden, van de Hoge Abba en ima als hier beneden, de uh, Adam en Gava, op een onkoschere manier, Zivuk maken, let op waarom, Natuurlijk, wij weten, we begrijpen waarom, want anders zou dan al die scherven, al dat overvloed van de zwoek van Abba en Ima, van de hoge Abba en Ima, zou hier naar beneden moeten gaan naar de klipot, naar de onreine kracht, en dat kan niet. Dus dat, dan treedt op als gevolg van deze zwoek, van die zondige zwoek, van deze zonde tussen Adam en Eva treedt direct, direct op een, als het ware, een verschijnsel, verschijnsel van het stoppen van de ziekte dus tussen hoge aboeien, maar ten opzichte natuurlijk van die lagere, Dat is net als die kortsluiting. Voor direct kortsluiting ko komt niet meer het, uh, de elektriciteit hier naar, naar beneden. Net zoals de kortsluiting plaatsvindt, dan uh, uh, als er een, uh, hier bijvoorbeeld een groot, Super groot ergens in huis bijvoorbeeld en opeens wordt het een, een zeer geweldig gebruik, groot gebruik van uh, overmatig gebruik van elektriciteit bijvoorbeeld. Dan opeens die, die in de meterkast, dan wordt het sluiting, staat daar dus de zekering en de zekering die dan kapot gaat en daardoor komt er een, een kortsluiting omdat hier op een, op een of andere manier een, uh, en een tv aanstaat en een computer. En uh, niet alleen dat, maar ook zware gereeds, zware machines en een wasmachine en, en een vatmachine en wie, wat er ook mag zijn. En dan opeens is het een kortsluiting. En ook nog een, een, een, het, een, een, streek, een streekmachine en, en noem maar op. En dan wordt het een kortsluiting. Precies hetzelfde is het met Abba en Ima, de Hoge en Yimah. Wanneer hier ook, hier, um, onder de Haze van de Arikan um, Adam en Chava zivuk maakten, dan uh, was het op een oneige manier, onrechtmatige manier hier. Dan Abba en Ima, de Hoge en Ima die stoppen met de zivuk, want zivuk betekent dat zij als uh, gevolg van een zwoek dat zij scherven overvloed geven aan de lagere. Maar als de lageren dan uh, zwoek maken op een manier dat het licht aangetrokken wordt en niet naar hen, maar naar de klipot, dan de hogere sluit het krantje dicht. Precies hetzelfde gebeurt in elke toestand van onze dagelijkse leven. Duidelijk. Dus het is niet zoiets dat wij leren van wat er toen was, uh, tussen Adam en Gavre, dat één e keertje wat ze dan eerst, dat eerste keertje wat ze dat verkeerd, hoe uh, dat toen het verkeerd was uitgepakt. Maar het is in elke toestand van ons leven, zoals ik jullie verteld had, uh, van, uh, dat ik dat kan zitten gewoon op een terrasje, een mooie dag, een zonnetje schijnt, en jij bent alleen, zit je netjes daar, uit te rusten, en tegelijkertijd van binnen, uh, kan je dan deze zonde plegen, alleen, ja, door jou boven de gezé onder de gezé, te brengen tot een ziewoek, maar dan onder de gezé, en daardoor doe je precies dezelfde, uh, breng je dood in jezelf, en natuurlijk in de wereld, Het is zo wat ik. Kijk, er zijn. Moet je zo zien dat. ook is iets. Ook hier op aarde. Ook het aardse zivuk wat wij maken. Wat een mens maakt bijvoorbeeld. Ook fysiek zivuk Is ook een kwestie van. Alles komt vanuit het hoofd. Alles komt als het hoofd. Wil, dan het lichaam doet en de en, en de rest komt ook. Uh. Um. Um. Dus dat, dat wat hij zegt, ons dat daardoor werd ook de schade toegebracht aan boven, dus vanwege deze ziwuk tussen Adam en Gawa, ook stopte ook deze ziwuk van de hoge Aboïm. De regeltien we zee shomer En dat is wat hij zegt, de dus zoger zegt, we daar gooien de nagels kan en dat is de zonde van die vroegere nagers arts, nagers, arts slang elf. Wat was het? Geberletata, let op, hij verbond beneden, verbinding is zivuk, hij verbond beneden, weet paarsle en maar bracht scheiding boven, dat is de scheiding wat hij bracht, dat aboeïma die stopte met de ziewoek, omdat hij ziewoek maakte, veroorzaakte beneden, dan stopte ziewoek boven, en dan, waar komt dan het licht vandaan? Dan komt er geen licht hier, dus de mens zelf is, die het leven kan aantrekken naar zichzelf en zelf maakt zichzelf, um, brengt dood aan zichzelf. Op begin, en daardoor, en daarom, twaalf. Garam, adegaram veroorzaakte hij de slang, wat hij veroorzaakte aan de wereld. Ja, we weten wat hij veroorzaakt, de dood. Ki geberet a zon, let op wat hij zegt ons. Want hij verbond de zon, de Zerapine Nukwa. Dertien. Laas pa gar om gaar te laten geven aan de Nukwa. Zo so, so dat. Dus zeer pin, uh, op dat Zeiranpin pin, zo Zeiranpin kon gar geven aan de noekwa, dat is dan deze zeeboek, die beneden is op haar eigen plaats, dat is ook, ook, ook, ook Adam, wat Adam wilde doen, Adam wilde doen, hij wilde dus die, daarmee de gar, het lichten van gar, brengen tot, aan de. Tot aan de malgoed van de. Asiya. Maar dat mocht niet, natuurlijk niet. Tot nu toe mag dat niet. Tot, het mag niet tot de Gmartikun. Maar we hebben wel z'n boven. Dat is op een kosher manier. Betekent, al die had, alle geestelijke krachten moeten boven zijn. En niet trekken die. naar. De lagere regioen. Dat is wat is. Kiechieber. Dat is hier een het Want. Uh, wat hij deed. De nagers. Via die, die. Via Adam en Gava. Dat hij verbond. De zon. Om gaar te geven. Aan de noekwa beneden. Op haar plaats. Dat is de zonde. Ze, imze ze dat daarmee, daardoor veertien garam, maar de garam veroorzaakte hij wat hij veroorzaakte aan de mensen, van, aan de mensen, Bneolam, bne aan de aardsbewoners. De aino, ze, wie lehemita, dat wil zeggen dat hij bracht dood aan hen, vijftien. We is mischom de iets paar is leela. En dat is, kijk nog een keer, omdat hij scheiding bracht boven. Zestin, shazegaram lehefzek dat dat veroorzaakte opond houdt van de zivuk bij abba en ima. Shemisham nim, shakima haimli van ulam, dat op var van wie. Leven wordt aangetrokken aan de, aan de uh, bewoners van de aarde, aan de mensen 17. Kivaitsja, Sitra, Achra, Mithkarev, 18. Leen neek mee, en zie ook Shallemata. Want in de tijd, let op, op het moment wanneer de Sitra, Achra, Euh, zich nadert om 18, om aan te zuigen van de zivuge die beneden wordt gemaakt, onder de gaz, die beneden vanaf de gazé, onder de gazé van de zon, vanaf, vanaf de gazé van de zon plaatsvindt. Shashamachom, Makomachizatan, let op dat daar is de plaats van hun aangrepen. Dus vanaf de chazé van de, de zon, oftewel chazé van de zeeranpien, en naar beneden, 19. Nifzak teken direct uh, stopte de zivouk, de hoge zivouk van de Abba en ima, de hoge abbewe ima, de hoge zivouk kan je zeggen, van de abbewe ima. K20 Hem met Parashim teken van zij de hoge abbeiet die wo die direct scheiden zich. Die maakt zich direct maakte, maken direct scheiding van elkaar dus scheiden zich van elkaar van de Zivuge. en direct uh, stoppen. Uh, Geven aan elkaar, Abba stopt door met geven aan Ima, en zij stopt kijken naar hem enzovoort. Want alles wat zij doen is voor hun kinderen, duidelijk, we weten dat. Waarom stoppen zij dan met deze voek? Waarom stoppen zij in geven aan elkaar, Abba of Iema? Kedé 21, scheloe je Is citra achra Opdat de chef de overvloed zal niet afdalen naar de citra achterde, er bestaat een wet, duidelijk, wanneer een mens zondigt, dat wil zeggen, ontvangt, wil ontvangen voor zichzelf, wil zelfs ontvangen voor zichzelf en doet ontvangen voor zichzelf, dan stopt de scheffer, dan stopt het kraantje, wordt dichtgemaakt, waarom? Zo'n provisie is geveld, zo'n zo, uh, zo mechanisme komt direct in werking om de overvloed niet te laten doorsluizen naar de Citra agra. Kijk, wat, ik, wat we leren hier, is de wet van uh, onveranderlijke eeuwige wet van het, als we zeggen eeuwig, bedoel ik dan, tot ik maar dat is, that is uh, waar wij ons mee bezighouden. Dat is de realiteit. Dus als je dat aanneemt, dat en maakt het jouw wet, dan zal je leven. Als je daartegenover wispelturig, wil zijn En spontaan, op jouw aardse manier, domme manier, zoals de mensen hier doen, en dan daar moeten ze naar psychiatrische of uh, hulp, psychische hulp, like, allerlei andere ellende waar je niet weet wat het allemaal hier is, niet alleen hier, ik zeg alleen hier, omdat wij hier zijn, ja, welke ellende komt in de wereld, ook hier in dit land, omdat men deze wet niet kent. En er is niemand die dat kan toelichten aan hen. En alle ellende komt in deze wereld, daardoor alleen omdat op deze manier, op die, men maakt ziwuk, en wat ik jullie had verteld, ziwuk betekent niet alleen dat, wat, uh, dat fysieke uh, contact uh, tussen twee personen, maar gewoon uh, van alles waarbij men wil aantrekken, plezier, uh, van het uh, roken, ja, van een pijp, weet ik veel, van die uh, marihuana, van uh, wat nog meer, dat, andere dingen die zijn, heroïne, weet ik veel, wat het allemaal is. Dat wat men ook dat, men doet, met ook zo, op deze manier trekt men dat, wil men dat allemaal tegenover, te, in, te, in weerwil van de wetten van het heelal wil men dan, koste wat kost, genot hier naar beneden te halen. En het resultaat is voorspelbaar. 21 na de punt. We holen ze, ga jij le iets, iets, staren, in twintig, leer. afrosh, lie datte, lie hebben we lie. mata, am gar, otam. Rakle eile de heine abo makom, Abbewe mam. 21 na de punt, We gaan zeggen, ja, lietst ik Let op, en dat allemaal was, De iets tarig, Omdat uh, men dient, Scheding te brengen, Beneden 22, Ole Chabra le en verbinden boven. Dat is hoe men wel moet doen. Kitsri 23 le want men moet waken voor le de zon le tata. Men moet ervoor waken om de zon let op, beneden op hun plaats te scheiden. Dat is wat wij moeten doen. Scheiden beneden de zon, schelo is dat goed, opdat ze geen ziwoek zullen maken, daar beneden. Met het aantrekken en, en, licht gar aan te trekken. Dat mag men, wij, kijken van ons, we hangen het af. Niet de, niet de, de goden doen dat wel, niet de, het godelijke, niet van, niet de doen dan. Wij doen dat, wij moeten zorgen daarvoor dat zij geen zeeboek maken en dan gar aantrekken hier naartoe, want daardoor, le otam rak le elam, wat men moeten doen is, om zij alleen maar boven te verbinden, die ze hier aan Pienenuk 25, de ene, -ma dat wil zeggen, op de plaats van de Aba en Ima zelf.